10 uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. Nelson Mandela is ontslagen uit het ziekenhuis. De oud-president van Zuid-Afrika kan thuis verder revalideren... staat in een verklaring van de Zuid-Afrikaanse regering. De 94-jarige Mandela heeft ruim twee weken in het ziekenhuis gelegen. Hij werd er behandeld voor een longontsteking... en ook zijn er galstenen bij hem weggehaald. De artsen zijn tevreden over het herstel van de vroegere anti-apartheidstrijder... In het hele land zijn op eerste kerstdag meer woninginbraken gepleegd dan op een normale dinsdag. De dieven sloegen vooral toe in huizen waar weinig of geen licht brandde. In Leiden kon de politie twee jongens van 16 en 17 oppakken voor poging tot inbraak. Een buurvrouw ging na een harde knal kijken wat er aan de hand was en kon de politie een goed signalement geven. Ook in voorschoten konden inbrekers worden aangehouden na een tip van een getuige. Het Wouda-gemaal in Lemmer heeft vandaag meer dan 2400 bezoekers getrokken. Op het hoogtepunt stond er een lange rij mensen... die ongeveer twee uur moesten wachten... voordat ze naar binnen konden bij het 90 jaar oude stoomgemaal. De directeur hoopt morgen de 50.000ste bezoeker van dit jaar te verwelkomen. Het Wouda-gemaal is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Het waterschap van Friesland zette het antieke gemaal maandag aan... om overtollig water naar het IJsselmeer te pompen... In Nijmegen is een man van 50 op een scoopmobiel vannacht mishandeld. Volgens de politie kwam de man net thuis toen hij in de tuin werd opgewacht... door twee mannen met bivakmutsen. De man kreeg een aantal klappen van de twee. Vervolgens ging een van de overvallers een huis in om spullen te stelen. De overvallers zijn nog voortvluchtig. Het weer verspreid over het land regen. Vannacht wordt het geleidelijk droog. Morgenochtend afwisselend zon en wolkenvelden. Smiddags vooral in het zuiden van het land regen... Voor morgen zo'n 8 graden. Dit was het NOS journaal. Welkom terug in Studio Desmet in Amsterdam bij het Marathon-interview. U bent beland in het derde en laatste uur met gast David van Rijbroek... onder meer bekend van het prijswinnende boek over Congo. Djoeke Veninga heeft nog één uur om hem de laatste... misschien wel meest prangende vragen te stellen. Misschien heeft u die zelf ook wel, of opmerkingen. Mail dan gerust naar marathoninterview@vpro.nl Of via Twitter, hashtag Marathoninterview. U kunt ook meekijken op de webcam via www. En na de uitzending kunt u deze en alle andere marathon-interviews terugluisteren op www.vpro.nl marathoninterview. Ik vat weer even kort samen wat er zoal gezegd is in het tweede uur. Het begin van het tweede uur st stond onmiskenbaar in het teken van Congo, waar David van Rijbroek voornamelijk zijn bekendheid aan te danken heeft. Hij vat het probleem van Congo samen met de zin, Congo is als een bejaarde die in de Bronx wordt gestuurd met zakken vol diamanten. Dat beeld zegt misschien wel genoeg, maar leest u toch nog even zijn prachtige boek als u dat nog niet gedaan heeft. Van de Congolezen naar de Missionarissen, waar zijn theaterstuk Missie over gaat. Want dat doet hij ook, theaterstukken schrijven. Hij vond dat de beeldvorming simplistisch negatief was en deed er wat aan. Van Rijbroek wilde aantonen dat er een cruciaal verschil bestaat tussen de missionarissen van de jaren 30 en de missionarissen van vandaag. Hij sprak zelf met missionarissen, hoewel naar eigen zeggen een reborn atheist is. Pardon, ja, ik ben van de post-katholieke stroming van, athe van atheistische aard. U hoort het heel duidelijk. Deze atheistische katholiek gelooft in missionarissen, of beter gezegd, hij vindt het fascinerend. Hij schrijft graag monologen omdat hij vindt dat in iedereen een Corsicaans bergdorp met ruzie schuilt. Weer zo lekker duidelijk, maar eigenlijk begrijpen we wel wat hij bedoelt. Van Rijbroek maakte spannende momenten mee tijdens het schrijven van zijn boeken. Hij is naar eigen zeggen niet roekeloos, geen trailseeker. Ondertussen gaat hij wel midden in oorlogsgebied op zoek naar de grootste warlords met geladen wapen op van een kindsoldaat op zijn slaap. Ook crashte hij bijna in een afstandsvliegtuig. Ik vraag me af of Van Rijbroeks moeder het eens is met zijn idee over de afgewogen risico's. Terug in het brave België haalt zijn angst hem soms opeens in. Dan ziet hij achter iedere brievenbus een rebel. Hij vindt dat wel plezant. Terwijl waarschijnlijk iedereen zich afvraagt... hoe geesten van rebellen plezant kunnen zijn. Hij geeft toe, hij houdt van de intensiteit. Van monomaan aan één doel werken. En niet van het versnipperde leven. Hoe dan ook... oh nee, hoe het dan ook hoe... mijn zin is niet helemaal goed geschreven... hoe het dan kan dat hij een krankzinnig veelzijdige cv heeft... legde Van Rijbroek niet uit. Daarna begon hij zich te beklagen over de thee die in de studio geschonken werd. Er werd snel een biertje geregeld. Of moeten we zeggen pintje. Misschien vroeg hij wel om alcohol... omdat hij voelde dat het gesprek naar een gevoeliger onderwerp zou gaan. Iets waar hij niet zo graag over praat. Dat was direct te horen in zijn spreektempo. Vijf van zijn beste vrienden kwamen om toen hij 26 was... Dat heeft hem getekend. Maar het werd een dubbeltrauma. Naast het verlies stelde hij bij iets bij zichzelf vast waar hij van schrok. Hoe koel cool en efficiënt hij de ouders kon inlichten over de dood van zijn vrienden. Ik begreep plotseling hoe iemand bul kon worden, zei hij. Hij leerde er wel wat van. Hij vindt dat iedere vorm van rouw is toegestaan. Daar mag je geen moreel oordeel over geven. De verplichting van verdriet en het opleggen van emoties... is een verschrikkelijke ontwikkeling, vindt Van Rijbroek. Er volgde ook een vogelperspectief. Je kan na zo'n vreselijke ervaring twee, doen, de, twee dingen doen, zegt Van Rijbroek. Een epicurist worden, een cynicus worden en een Camusiaan worden. Voor wie de ervaring van het absurde de aanleiding voor, vormt voor opstandigheid. En daar hoort bier bij. Duke Veninga heeft nog één uur om hem de laatste, uh, de laatste vragen te stellen. Misschien heeft u zelf ook wel vragen of opmerkingen. Mail dan gerust naar marathoninterview.vpero.nl. Ik geef het woord weer aan Juke Veniga. Ik zal iemand zijn zonder kinderen en zonder partner... die zomaar opeens weg kan vallen. Die zin die las ik ergens in een interview wat je ooit gaf... Uh, ja, jaren terug ook alweer. Je zat volgens mij op je kleine bootje... Op de ijzer, de rivier in de westhoek, dat landschap waar je zo van houdt en die rivier waar je zo van houdt. Dus misschien vandaar deze intieme ontboezeming ook. Ja. Uh, uh, is voortkomend natuurlijk waar we het net over hadden, ja. van, van de, de angst van een, een partner die zomaar opeens weg kan vallen. Heb je, je dat erg, erg geremd inderdaad? Om... In relaties? Ja. De praktijk bewijst op dit ogenblik het tegendeel. Uh, omdat, ik in, omdat ik in een relatie zit. Ja, heel goed. <laughs> uh, dat van die kinderen is nog altijd waar. Uh, ik denk niet dat ik in mijn leven kinderen zal hebben. Ik heb ook niet de indruk dat we hier met te weinig zijn. Dus mijn inspanningen die nagaande zijn misschien niet zo noodzakelijk. Uh, maar het feit van geen kinderen te hebben is niet alleen ingegeven door uh, werelddemografische tendensen. Uh, ik heb er zelf nooit grote behoefte aan gehad... Maar niet uit angst om ze kwijt te raken? Nee, dat niet. Nee, er, misschien, uh... er zijn verschillende redenen. Ik weet wel, toen ik de, die ouders hoorde die ik vertelde dat ze hun kind verloren waren... toen heb ik wel gezien wat, wat voor een kwetsbaarheid ouderschap geeft. Uh, en ik weet niet of ik, of, of ik die kwetsbaarheid wil. Um... Ik weet ook... Het heeft misschien ook te maken, met ik, ik heb mijn hele, mijn hele puberteit met mijn, een zieke vader gehad. Misschien heeft het daar ook mee te maken. Ik, en het gaat over een, een potentieel erfelijke aandoening. En ik heb misschien ook geen zin om kinderen daarmee op te zadelen. Ik heb die zelf niet, maar het kan makkelijke generatie overslaan. En uh, Ik heb het eerlijk gezegd nooit gehad. Want vanaf mijn zestiende, zeventiende heb ik nooit echt de drang gevoeld om, om kinderen te hebben. Het kan zijn dat ik me dit later ga beklagen. Mensen vertellen mij vaak van je weet niet wat je mist. Dat is waar, maar ja, zij weten ook niet wat ze missen. Wat het betekent om een boek als Congo te schrijven. Het zijn hele intense ervaringen. Ik denk dat ze moeilijk te combineren zijn. Uh, ik denk dat het moeilijk is om... Voor mij althans, tegelijkertijd... een goed vader en een goed schrijver te zijn. Ik denk dat ik het alle twee zou kunnen zijn. Mm. Maar dan moet ik het ander laten. Dus ja. dan laat ik het ander. Zo mm. simpel is het eigenlijk. Ja. Ik, ik een relatie moet, ik, wel. Ik, ik relatie? Moet een relatie wel. Ja. ja. Ik, merk, uh, ik vind het niet makkelijk. Mijn moeder heeft het ooit samengevat. Alleen is te weinig en met twee is te veel. Toen zei ik met drie dan maar misschien. Maar dat was precies ook niet helemaal goed. Wat uh, zou je het liefste willen? Wat ik het liefste zou willen? Met drie. Ja. Ik ben hier, ongemeen, of vier. ben hier ongemeen openhartig. Of Vier of vijf of drie. Ik heb morgen een afspraak met een van de weinige mensen die openlijk, openlijk meerdere relaties op nagaan. Ik heb ook veel gelezen over polyamorie. Het hebben van verschillende relaties, namelijk in alle openheid. Ik denk dat dat een model is wat onterecht weinig aandacht krijgt. Ik denk dat het voor veel mensen een zinnig model kan zijn. Ik heb het een tijd lang geprobeerd, het is niet gelukt in mijn geval. Uh, ik ben nu met één iemand samen een hele, hele warme relatie, een hele open relatie. Uh, maar ik, ik heb morgenochtend een afspraak trouwens met de met man in kwestie. Die, uh, die heeft meerdere partners en ik denk die partners ook nog partners hebben. Ik, ik kan me daar heel veel bij voorstellen. Ja. Die afspraak heb je om daarvan? te horen hoe dat gaat. Wel, ik weet het, ik weet het niet. Het is op zijn verzoek. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd en ik vind, het, uh, ik vind het interessant om te zien. Ik heb hem nooit eens dus gevraagd naar zijn ervaringen... maar nu, vragen, nu heeft hij een afspraak met mij uh, gevraagd... om misschien uh, ervaringen te delen. Ik denk dat het altijd zoeken is. Maar maar waarom ik denk dat... lukte het niet? Toen om... je het probeerde... <tus> Omdat het. Uh, um, ik heb afhankelijk openheid nagestreefd en dat werkte niet. En toen betrapte ik mezelf dat ik ging liegen tegen de mensen die ik het liefst van al zag. En dat heb ik, uh, heb ik gestopt. Ik lieg niet graag tegen, tegen mensen die ik graag zie. En dus dan heb ik uh, uh, die, dat plan opgeborgen. Um, en ik zie, ook, uh, ik zie ook de voordelen in van, van wat het nu is. Ik zit in een hele, hele warme relatie op dit ogenblik. Ik zou die niet graag verliezen. En waarom, waarom zeg je dan toch nog zo hardgrondig... ja, eigenlijk zou ik het liefst de veel lieftigheid hebben? Omdat ik liefde en exclusiviteit moeilijk met elkaar vind rijmen. Ik denk dat ik oprecht in staat ben meerdere mensen heel graag te zien. En ehm, dat is het eigenlijk... Maar ik heb geen zin om een van die mensen pijn te doen. Dus dan doe ik het maar liever niet. Hmm. Maar de idee dat uh, een andere relatie automatisch ten koste zou gaan... Uh, of dat je dat enkel doet omdat je ongelukkig bent... bij een eerste geliefde, geloof ik totaal niet. Veel mensen doen het omwille van die reden. Maar ik denk dat je ook vanuit een overschot aan liefde kan openstaan... voor andere ervaringen andere ontmoetingen. En... Uh, ik heb daar geen enkel moreel oordeel over. Die, die, die vriend van mij die ik morgen zie, uh, ik, ik vind dat boeiend. Ik vind dat boeiend hoe hij op een integere manier probeert uh, zijn, zijn gevoelens van liefde en genegenheid te delen met een aantal mensen. Ik denk dat integriteit het sleutelwoord is. Net zoals probleem. bij rouw. Ja, en, en, en het probleem is natuurlijk altijd dat het nooit helemaal gelijkwaardig is. Heel vaak toch in die situaties. Maar het huwelijk is dat ook niet. Nee, dat is waar. Elke vorm van samenleving is problematisch. Ja, dat is zoals waar. Zoals elke politieke organisatie problematisch is. Ja. Zoals, maar het is mijn liefde, het is zoals met rouw. Er bestaat niet één enkel model voor. En laat ons afstand nemen van al te gemakkelijke morele oordelen. Ehm... Um, mijn vriendin woont samen met haar ex. Voilà, ik zal het eens vertellen in een interview. En dat, dat doet dat dus sinds een aantal een half jaar zo. En ik vind het... Uh, hij zat in een ernstige woningnood. Uh, zij wonen samen als broer en zus. En wij worden er alle drie gelukkiger van. Mijn vriendin wordt er gelukkig van, omdat er iemand in huis zit. Hij is ook een geweldig goede kok. Zou hij ook bij mij mogen wonen? <laughs> hij wordt er gelukkig van, omdat zijn woningprobleem is opgelost. En ik word er gelukkig van, omdat de dwang van het samenleven er niet is. Ik ben voor het eerst met een vriendin die niet staat aan te dringen om samen te zijn. Ik heb nog nooit samen gewoond in mijn leven. Bon, ik ging het één keer een week proberen, tien jaar geleden. Ik ging een week proberen met een toenmalige vriendin. We zijn op zondagavond begonnen en op dinsdagmiddag was ik weer thuis. Dus ik ben niet... Gemaakt voor het samenwonen, denk ik. Dat heeft te maken met mijn nood aan alleen zijn. Maar als, euh, als ik kan samen zijn in een relatie met iemand die zelf mag samenwonen... Enfin, eigenlijk een soort verspreiding van de verantwoordelijke. Het samenwonen, de liefde, de relatie enzovoort. Maar dat is toch goed. Drie mensen worden gelukkiger van deze constructie. Daar heeft niemand een moreel oordeel over te vellen. Ik vind het prima. Ik ben die man, ik ben die ex. Eigenlijk dankbaar. En die ex is, is, is mijn vriendin dankbaar. Enzovoort. En dat, vind ik, dat bedoel ik met wat, wat ik aangeef als integriteit. Als je het gevoel hebt dat er in een gesprek, in een vorm van communicatie... voor iedereen een vorm kan gevonden worden die werkt. En die ons een beetje beter maakt. Waarom zou je daar een normatief oordeel op gaan plakken? Doen veel mensen dat? Veel te weinig. Maar doen veel mensen dat, dat normatieve oordeel? Maar natuurlijk. Mm -hmm. Over het monogame huwelijk denken we monomaner dat is mooi, monogamie, monomanie, denken we monomaner dan ooit. Ja. Als je kijkt naar de aantal samenlevingsvormen die er bestonden in de jaren 50... Uh Heel veel ongehuwden. Mensen die in het klooster gingen. Kinderen die van bij hun ouders werden geplaatst bij grootouders. En zo. Het was een veel grotere variatie aan samenlevingsvormen. Ja. Vandaag moet ik mij verantwoorden over het feit dat ik geen kinderen heb. En ik heb nu op de radio gezegd dat ik niet samenwoon met mijn vriendin. Maar dat zei dat ik ga daar zeker in komende interviews vragen over krijgen. Je bent, je bent bijna een soort exoot. Maar ik vind het een legitiem model. Ik heb er geen enkele, geen enkele schaamte over. Ik, ik vind het bijna bevrijdend op die manier. Er is een prachtig boek verschenen met als titel Open. Moeilijk om op te googlen. De naam is mij ontgaan. Het ging iets over love and relationships. Amerikaanse schrijfster die eigenlijk op een hele verstandige manier vertelt... over hoeveel meer mogelijk is. En hoe vaak mensen vastzitten in een dwangmatig model. Ik geloof wel. Ik geloof, het, ik geloof dat het monogame huwelijk zeker voordelen heeft. Ik, ben, ik, ik zie ook Ger Groot heeft dit jaar een prachtig essay geschreven... waarin hij het verdedigde. En ik erkende het. Ik zeg van, eigenlijk heeft hij gelijk. Maar betekent niet dat het voor iedereen zo moet zijn... En ik, euh, ja, ik probeer mijn eigen weg te zoeken. Kijk, als je, als je jezelf de vrijheid gunt om democratie te herdenken... om populisme te herdenken... om de geschiedenis van Congo te gaan her heroverwegen... dan mag je jezelf ook wel de vrijheid gunnen... om over liefde op innovatieve wijze te gaan nadenken. Ja. No. Maar ik voel mezelf zelden geroepen om daar in het openbaar over te spreken. Het is voor het eerst dat ik het doe. Ik voel me er ook een beetje onwennig bij. Omdat... Euh, ja, ik, ik zie me niet geroepen om, uh, om een soort. Uh, land te breken. Een land voor. te breken voor nee. uh, relationele bevrijding of wat dan nee. ook. Nee. nee, maar het is wel. Ik, ik ben het wel met je eens trouwens hoor. Echt waar? Ja, Echt ik ben het. Vertel eens, de, ja, even tellen, ik, heb, een ik, ik heb het boek Het Nahuwelijk geschreven. Dat gaat over de relaties tussen mensen die ja. niet meer bij elkaar zijn, ja. maar desalniettemin nog steeds heel goed. Ik heb uh, met, elkaar zijn. met elkaar kunnen omgaan. Ja, en dat is gewoon toch vriendschap houden. En dat is toch prachtig. Dus inderdaad samenwonen met je ex, bewijs van spreken. of daarmee. Ik, ik heb, ik heb geen overdreven ook. glorieus ja. palmares... als het gaat op, uh, op langdurige relaties. Um, maar glorieus... nogmaals volgens de normen van het, uh, van het figerende model. Ik heb een aantal, kortere maximaal drie, vier jaar gekend... en... Maar ik ben met al van mijn uh, uh, voormalige geliefden nog altijd bevriend. Het zijn mijn zussen geworden, waar van spreken... Ik dat ook een geweldige zin. Dat je iemand wel eens versiert door te zeggen... ik zal een geweldige ex voor je worden. Maar ik ben ook echt een geweldige ex. Ik denk <laughs> dat ik een matige partner ben, maar een geweldige ex. Ik denk, ja. ik, ik hou... Ja, voor mij staat vriendschap zeer hoog aangeschreven. Ja. En ik vind met exen... kan je echt een vorm van vriendschap ontwikkelen... die ontdaan is ja. van elke pretentie. En dat is mij zo dierbaar. Dat is ja. mij echt ontzettend dierbaar. Ja. En ik... Uh, op de begrafenis van mijn, van mijn vader waren er drie geliefden aanwezig. En het, het plezier om... Ik, ik, ik word er ongelooflijk blij van van die, mensen, van die mensen samen te zien. Het, zijn drie zeer, het waren toen drie zeer verschillende uh, mensen... maar ze zijn mij ongelooflijk, ongelooflijk uh, dierbaar. Ja. Echt geweldige mensen. En uh, ik, ik heb niet echt een bepaald type, het verandert altijd. Maar... Uh, ik, eh... Wat zeg je nou? Het is niet dat ik bij elke relatie op zoek ga naar een ideaal type... wat, wat dichter en dichter probeert te benaderen. Ah, ja. Er zijn altijd hele verschillende het mensen. Wisselt denk ik. Ja, ja. Het wisselt enorm. Ik kan ook met heel veel verschillende mensen overweg. Ja. Daarom kan ik ook in een boek als Congo zo verschillende soorten mensen interviewen. Ja. Van kindsoldaten tot hoogbejaarden enzovoort. Ik voel me bij heel veel verschillende mensen op mijn gemak. En dat geldt ook zo in, in, de, in de liefde, denk ik. Je beschrijft jezelf in het boek Slagschaduw... Uh, op het moment dat je naakt naast een zwarte vrouw ligt... met wie je de liefde hebt bedreven. Dat is het hoofdpersonage van L het boek, hè? Ja, sorry. Lijk bleek een stuk uitgelopen kaars was, een lichaam ten prooi aan ziekte klaar voor autopsie. Dat vond ik zo'n zelfhaat. <laughs> Wat is dat voor een blanke zelfhaat? Ja maar. Of niet? Afrikaanse mensen zijn echt wel mooier. Ja. <laughs> nou ja, dat is ook niet waar. Dat is ook niet waar. Maar, uh, maar dit, dit, dit boek spreekt over een soort. Uh ik, ik ga je even onderbreken, want er is een uh, spookrijder te melden op de radio. Inderdaad, er is een spookrijder uh, gesignaleerd op de A28 Zwolle-Assen. Rijdt u op de A28 van Zwolle naar Assen... dan komt u tussen de wijk en Beile een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Dus rijdt u op de A28 van Zwolle naar Assen... dan komt u tussen de wijk en Beile een spookrijder tegemoet. Dank u wel. U luistert uh, naar Radio 1, e naar het Marathon-interview. Ik ben in gesprek met David van Rijbroek. En we waren bij uh, het zelfbeeld van een hele witte man. Ja, maar, maar dat is toch een beetje het verschil tussen auteur en personage. Ja. Maar ik weet wel, het boek Slagschaduw baat in een soort uh, melancholie... Het speelt zich helemaal af in een regenachtig Brussel. Het regent van de eerste tot de laatste bladzijde in die roman. En daar wordt inderdaad een soort, een soort vorm van kwetsbaarheid beschreven. Een naakte, blanke man ligt naast een naakte, zwarte vrouw... en hij vindt zijn eigen blanke naaktheid toch maar weinig verheffend... Dat is ook zo als je twee, als je een naakte man naast de naakte, een naakte blanke naast de naakte zwarte ziet. Ik vind dat, dat is dat gewoon dit. zo. Ja. Ik, ja. ik, ik, ik kan ongelooflijk hoe de schoonheid van, van, van Blanken ziet. Mijn, mijn, mijn partner is, mijn vriendin is, is, is, is zo Vlaams als maar zijn kan. Uh, maar ja. Wat wilt u eigenlijk? waar wilt u heen met die vraag? Ik begin u meteen te voevoyeren. Ja, inderdaad. Een beetje afstand maken. Nou, waar nee. ik, heen, ik, ik vond het gewoon een beetje zelfhaat klinken. Daar heb ik geen last van. Nee? Nee, heb ik geen last van. Lichaam, lichamelijke zelfhaat. lichamelijke afstand mm -hmm. van je eigen lichamelijkheid. Nee, dat gevoel tot, had ik. Niet. Dat riep het bij mij op. Maar dat komt misschien omdat ik zelf ook heel erg wit ben... en ook eigenlijk Wel, op een stuk uitgelopen kaars was, lijkt Wij zijn alle twee van die blonde roodharigen. Dat betekent ja. dat je heel, heel erg bleek bent. En ja. ik, uh, <lacht> ik vind mezelf niet de, de, de, de, de allerontrekkelijkste uh, man ter wereld. Uh, ik ben erg bleek, dat is gewoon zo... En, uh, een beetje een rare huid, uh, huidtint om een boek over Congo mee te schrijven. Mm. Maar uh, ik heb wel een soort trots, ik heb wel een soort, uh, zeker als ik, uh, als ik in de bergen ben, zeker als ik... Uh, uh, maar ook als ik aan het schrijven ben, als ik tot een soort prestatie, een fysieke, uh, fysieke realisatie in staat ben. Ja, als je 860 kilometer lang door de Pyreneeën banjert, dan heb je ja. toch een soort trots op, op die knieën en die enkels die het maar toch weer uh, gerooid hebben. En ik vind het een geweldig gevoel. Ja. Uh, ik zwem graag, ik sport graag. Ik, uh, ik heb mezelf nooit als overdreven sportief, sportief beschouwd, maar ik merk dat, dat heel mijn omgeving van vroeger die vroeger sportief was, allemaal uh, dikbuikig is geworden. Dat ik op dit moment de sportiefste van hen al ben. Nee. En ik heb wel een soort, uh, ja, nee, ik heb geen zelfhaat over. Uh, nee. Nee. Ruim een jaar geleden, um, eind 2011 toen hield je de Kleveringa-rede. Dat was de, de, de, de leerstoel aan de Universiteit van Leiden... Ge, g, genoemd naar uh, ja. Kleveringa, een moedige man die een reden hield. Uh, in welk jaar was dat? 1943? Bij het begin van de oorlog. Of, of nog uh, veel eerder? Bij de nazificatie, nazificatie ja. van Leiden, toen de bezetter besloten had... dat de Leidse universiteit een Nazi-universiteit moest worden. Ja. En, en hij, toen werden een aantal Joodse collega's van hem ontslagen. En hij daar openbaar tegenop stond. Dus die, die leerstoel en die reden die moet ook altijd iets hebben van... Uh, niet alleen burgerschapszin, maar ook uh, moed eigenlijk. Moedig iets verweer. Moedig verweer, ja. ja. Uh, je hield daar toen een reden en je zei... terwijl ik hier sta op deze, in deze prachtige aula van Leiden... dezelfde aula waar ik heb, ben gepromoveerd als archeoloog... Uh, maar... op diezelfde plek... Daar sta ik nu deze reden te houden. Terwijl in Congo op dat moment uh, verkiezingen werden gehouden. Verkiezingen die onder ongelooflijk moeilijke omstandigheden... Uh, plaatsvonden. En jij zei daar hardop. Wat doen we eigenlijk met het exporteren van democratie? Ja. Door altijd maar tegen landen te zeggen, ja, jullie moeten vrije verkiezingen houden, terwijl ze dat nog helemaal niet kunnen. We hebben het er eerder over gehad, bij het eerste ergens eerder in dit gesprek. Over het gebrek bijvoorbeeld aan lokale verkiezingen in Congo, het helemaal niet te hebben op, kunnen, kunnen opbouwen van een democratie. Uh, daar kwam, kwam eigenlijk alles weer samen van jouw ideeën over. Wat, wat, is on, wat stelt onze eigen democratie eigenlijk mm -hmm. voor? En wat leggen we andere mensen op? En dat ging je vervolgens onderzoeken... in een proces van leercolleges met een groep studenten. Ja. Ja. Wat, wat, hoe heb je dat gedaan en wat heb je daar geleerd? Ik denk, uh, met mijn studenten heb ik gewerkt over een land wat ik niet ken. Ik heb eigenlijk uh, geen les gegeven, het waren zoekcolleges. We hebben gewerkt rond de mislukte democratisering van Afghanistan door uh, met studenten aan de slag te gaan... experten uit te nodigen... Afghaanse experten, Nederlandse experten. Uh, dat was een heel interessante zoektocht. Mijn uh, basisgedachte is... dat we democratie... veel te veel hebben herleid... tot, tot verkiezingen. In die mate zelfs dat het woord verkiezingen nagenoeg synoniem is geworden met, met democratie. Als we zeggen dat Congo of Afghanistan moeten democratiseren... bedoelen we vooral dat ze verkiezingen moeten houden. En dan helemaal uit, uh, volgens het boekje. Helemaal volgens de recepten die wij bedacht hebben. Ik heb ooit eens, uh, de metafoor die ik toen gebruikt was van verkiezingen zijn een soort IKEA bouwpakket. Uh, kant en klaar wordt het opgestuurd naar Congo en naar Afghanistan. En als het niet op die manier gebeurt, krijgen dat soort landen geen internationale finan financiële steun. En ik vind dat heel problematisch. Ik vind dat dit en dan is... geven we hun de schuld. Dan geven hun de schuld. Want dan zetten ze de, vervolgens het bouwpakketje in elkaar. En dan wankelt het een beetje. En dan, en dan is... zeggen we, God, wat maken jullie er eigenlijk een zootje ja, van? Ze hebben het weer, ze hebben het weer verbrod. Terwijl er hele goede meubelmakers in die landen zitten. Terwijl er heel interessante tradities van democratisch, protodemocratisch denken aanwezig kunnen zijn in Afrikaanse samenlevingen of in Afghaanse samenlevingen. Daar is nauwelijks of geen aandacht voor. Omdat wij echt een soort... We beschouwen democratie als een Europese uitvinding, een westerse per perfectioneerd. En het wordt nu geëxporteerd naar alle hoeken van de wereld. En het moet allemaal op dezelfde manier, maar met een mate van detail die je niet vermogen. Het moet in een stemhokje gebeuren. Het moet met stembrieven gebeuren. Er zijn allemaal recepten waarvan niet mag afgeweken worden. Het rare is, wij in Europa experimenteren al meer dan 3000 jaar met democratie... en nog maar 200 jaar met verkiezingen. En waarom lijken we dan te denken dat dat recept van de afgelopen 200 jaar... het alleenig zaligmakende recept zou zijn? Verkiezingen zijn vandaag ik denk ook in Europa, eh, tegen de grenzen aan het opbotsen. Ook hier zien wij de grenzen van een representatief electoraal model. Althans, de representatieve democratie inperken tot verkiezingsdemocratie. En we hebben er op dit ogenblik maar één oplossing op. Het is technocratie. Ik heb, Italië is het beste voorbeeld. Verkiezingen brengen een monster voor als Berlusconi, populisme... en vervolgens gauw er tegenin om een technocraat als Monti te benoemen. Voor korte duur. Ik denk niet dat de crisis van de democratie kan opgelost worden met technocratie... Tijdelijk misschien wel. In Italië is het misschien van, van, van nut geweest. Maar je ziet hoe langer en meer, en vooral in de zakenwereld, stemmen opgaan van... Kom, kom, laat ons nu toch maar gewoon een college van regenten aanstellen. Laat ons maar gewoon verstandige bestuurders het roer in handen geven. Dan komt het allemaal goed. Ik ben er als de dood voor. Ik denk dat nog populisme, nog technocratie, oplossing kunnen betekenen voor, voor democratisch euvel. En het probleem zit hem volgens mij in het feit dat we uh, democratie veel te veel beperkt hebben tot verkiezingen. Wij leven in informatiesamenlevingen vandaag. Mensen zijn sneller geïnformeerd dan ooit tevoren, beter geïnformeerd ook. En nog steeds wordt hun inbreng, hun inspraak, hun burgerrecht... beperkt tot één keer een bolletje mogen kleuren... Om de vier of om de vijf jaar. Want waar zit die oplossing dan wel? Ik denk dat je moet zoeken naar nieuwe vormen van burgerinspraak tussen de verkiezingen. En mensen hebben iets te vertellen. Mensen willen ook iets vertellen. En de meeste mensen, hier plagieer ik de Nederlandse nationale ombudsman, hij zei, de meeste mensen deugen. De meeste mensen deugen ook echt van zodra je hen als serieus neemt. En mijn ervaring is ook van, zolang je burgers als kiesvee behandelt, gedragen ze zich als kiesvee, als koeien. Maar behandel hen als volwassenen en ze gedragen zich als volwassenen. Mensen zijn niet populistisch. Ze stemmen populistisch, omdat ze niet anders kunnen maar ga met een populistische stemmer om tafel zitten... en je hebt een gesprek. Mm. En Dus ik ben erg gewonnen voor uh, vormen van democratische verrijking... naast het huidige systeem, die gebaseerd zijn op loting en overleg. In de vakliteratuur heet dat deliberatieve democratie... waarbij een panel van burgers wordt geloot... om een soort volksvertegenwoordiging te vormen. En met die mensen ga je geen referendum houden... waarbij ze mogen stemmen voor of tegen... maar je gaat hen je gaat daadwerkelijk samenzetten... en in contact brengen met experten... Je gaat gaan informeren. Ja. En dat is wat we met de G1000 hebben gedaan toen. En ik denk dat het... Want wij, waren, uh, uh, wij zijn dit jaar um, een paar dagen op stap geweest... om te filmen voor een serie voor de VPRO-televisie. Ja. En toen waren we op een gegeven moment we bij een aantal van die mensen... die op jouw G1000 zijn geweest. En we waren bij een man, die woont in Gent. Die woont op een soort industrieterrein. Die man die woont in een soort containers. Een dakloze die in Eigenlijk ja, een, een dakloze kunstenaar. Een, een soort dakloze kunstenaar. Nou, dakloos. Ja. Hij had nou, twintig containers. Ik kan net zeggen. Hij Zelf aan elkaar was hij niet. Ja. <laughs> maar hij had heel veel containers. Hij werd trouwens gedoogd. En de burgemeester had het eigenlijk voor hem opgenomen... Ja. dat hij daar mocht, mocht leven, wat hij ja. heel bijzonder al vond... En die man, die heeft gewoon een mobiele telefoon. Op een dag gaat zijn telefoon. Ja. Ja. En iemand vraagt hem, uh, ja, bent u misschien geïnteresseerd om mee te doen aan de G1000? Ja. Dus dat is loting. Dat is loting. Want, want hoe gaat het dan precies? Hoe, wie, waarom komt dat telefoonnummer van zo iemand dan uit het systeem? Wij hebben toen met de G1000 gewerkt met een onafhankelijk onderzoeksbureau. Een marktonderzoeksbureau. Die een proces hebben gebruikt van wat dan heet random digital dialing. De computer genereert een telefoonnummer. En belt ernaar. En dat is de meest efficiënte manier om een zo divers mogelijk panel bijeen te krijgen. En, dan, en dan moet zo iemand natuurlijk op een gegeven moment vallen in de categorie die je nog nodig hebt. We hadden een aantal criteria. Want, want, geslacht, want op een gegeven moment wil je zoveel van, van ieder geslacht van een leeftijd, precies. van Franstalen, Nederlandstalen... Provincies enzovoort. Ja. Je probeerde zo gevarieerd mogelijk panels samen te stellen wat zo goed mogelijk de nationale bevolking weerspiegelt. spiegelt. Uh, en er zijn er duizend namen uitgekomen. Er zijn duizend namen uitgekomen, we hadden zelfs een, een, een kleine marge. Natuurlijk, het project was, uh, was een unicum, was, was totaal onbekend, was niet georganiseerd door de overheid. En mensen kregen ook geen verloning. Uh, wat, niet, uh, wat het niet simpeler maakt. Uh, allerlei projecten in het buitenland tonen dat je mensen minstens 50 euro moet geven om ze een dag lang naar Brussel of naar een andere vergaderplek te krijgen. Maar in ieder geval, dat is interessant, die notie van loting die zijn we totaal vergeten als democratisch instrument. Ik zat vandaag nog op de trein een boek, het beste boek wat ik dit jaar heb gelezen, Yves saint Saint-Aubin: -Saint een geschiedenis van de loting als democratisch instrument in de afgelopen 2500 jaar. In in Athene, in Rome, in Firenze, Venetië en de Renaissance, in een aantal Spaanse uh, stadstaten heeft men altijd loting gebruikt om uh, een burgervertegenwoordiging te stellen. Maar na de Franse revolutie zijn we dat procedure vo volledig kwijtgespeeld, behalve, en in Nederland niet eens, op één plek, namelijk de Assisenjury in Amerika. De jury waarbij burgers worden uitgeloot om een vonnis te vellen over een medeburger. Ja. In Amerika heb je het nog, op heel grote schaal zelfs. In Amerika heb je voor bijna voor heel veel affaires, heb je een, een, een burgerjury. 1,5 miljoen Amerikanen worden jaarlijks uh, opgeroepen om mee te doen aan een burgerjury. Dat is ongelooflijk. In België heb je het enkel in uh, assisezaken. In Frankrijk ook. Nederland heeft geen assise rechtspraak Maar dat is de laatste plek waarin uh, in moderne rechtsstaten nog plaats is voor loting. En hoe langer hoe meer gaan bij experten stemmen op. We hebben met onze G1000 twee weken geleden een groot wetenschappelijk colloquium gehouden. Onder alle experten is er niemand die nog twijfelt aan het, aan het nuttige van dit model. In het publieke debat is het relatief nieuw... omdat de media en de partijpolitiek er niet van houden. Om van evidente redenen... commerciële media en politieke partijen zijn gewoon om de agenda te bepalen. Zij zijn echt de gatekeepers. En plotseling, als je met loting gaat werken... wordt de agenda bepaald door mensen die buiten de macht van de media of de politieke partij vallen. Dus het is vrij moeilijk om het verhaal van democratische verrijking... door loting te brengen... Uh, als je via de partijpolitiek en, en de massamedia moet pa passeren. Maar goed, wij zijn er toch niet te min volop mee bezig in België... Uh, als op dit ogenblik onze senaatsvoorzitter al kijkt... of dit procedé grondwettelijk zou kunnen verankerd worden... dan ben ik toch zeer gelukkig dat we in twee jaar tijd zo ver staan. In Ierland start nu in januari een burgerpanel 66, burgers... Ja, want, want ergens, ergens uh, las ik dat je zei van misschien... of dat las ik geloof ik gewoon in het eindrapport van de G1000... van, van uh, een, een, een droom waar je eventueel naartoe zou kunnen werken... is dat de senaat, de Eerste Kamer... Ja in feite zo'n soort platform wordt. Ja. Ik ben nogal overtuigd van wat Rousseau zei. Rousseau zei in de 18e eeuw Montesquieu ook dat je twee vormen van representatie nodig hebt. Stemming en loting. En ik denk dat je de lijn mag doortrekken. Loting hebben we vergeten. Maar ik zie binnen hier in 30, 40 jaar een uh, systeem ontstaan in Europa. Waarbij de Senaat, de Eerste Kamer, de Kamer wordt met, uh, met geloten burgers. En het parlement met verkozen burgers. En die twee kunnen er... Terwijl wij nu de Eerste Kamer natuurlijk heel erg zien. Toch als, een, als een iets van wijze mannen die nog eens even heel rustig uh, de wetgeving wegen en ja. afwegen en daar kunnen ingrijpen als het rare dingen gebeuren ja. in die uh, Tweede Kamer. Het heeft te maken met de ontstaansgeschiedenis van de, van de Senaat. Ik ken de Nederlandse minder goed dan de Belgische geschiedenis. Hm. Daar was het zeer duidelijk om, om de aristocratie te overtuigen van een parlementaire democratie heeft men een Senaat in het leven geroepen waardoor de aristocratie toch nog zekere voorrechten bleef genieten. Ja. Dat was toen de reden om... om... Ja. Maar toen was het ook van belang om dus de verkozenen uh, om een checks en balances te organiseren voor de verkozen politici. Net ja. als de Senaat. Ja. Ik denk dat de Senaat opnieuw die controlerende functie moet gaan krijgen, dan niet langer door een plek te geven aan de aristocratie, maar een plek te geven aan de uitgelotenen des volks, zal ze maar zo gaan noemen. Ja. Ik denk dat dat heel nuttig kan zijn om een dolgedraaid electorale democratie zoals we nu hebben, die monsters voorbrengt of die geen regering op de BMW, of die Berlusconi's mogelijk maakt. De, wij exporteren onze verkiezingen, terwijl net het systeem van verkiezingen als het in strikte zin wordt toegepast... onze eigen democratie aan het vernietigen is. Dat is ongelooflijk. Dus en, belangrijke... en waarom vernietigt dat? Want uh, in, dat dolgedraaide... daar bedoel je eigenlijk mee dat politici eigenlijk altijd bezig zijn... met hun eigen achterban eigenlijk. Door de doordat, markt van, ze, ja. doordat ze in feite altijd bezig zijn met de komende verkiezingen... Ja. in plaats van met welk mandaat hebben we eigenlijk gekregen... van de voorafgaande. Dat is het. Dat is het echt. Voor het eerst in de geschiedenis is het gewicht van de volgende verkiezing zwaarder dan het gewicht van de vorige verkiezing. En dat betekent dat de verkozen politicus voortdurend moet uh, zijn aanhang bevredigen... Uh, aan zich zien uh, weten te binden enzovoort. Je moet voortdurend, zelfs de dag na de verkiezing moet je al opnieuw campagne gaan voeren. De rust om het besturen is verdwenen. Door de macht van de massamedia, door de opkomst van sociale media... zit je in een tijdsgevricht uniek van permanente feedback... En dat zorgt dat het heel wat lastiger is om vandaag de dag als politicus aan de slag te gaan. En dus verkiezingen zijn ooit bedacht geweest om beleid mogelijk te maken. Op dit ogenblik zijn het belangrijkste obstakels voor beleid. De angst voor nieuwe verkiezingen heeft ervoor gezorgd dat België 541 dagen lang geen regering heeft gehad. De angst voor volgende verkiezingen heeft ervoor gezorgd dat de begrotingsoverleg in Nederland zo moeizaam is gaan verlopen. Uh, als je, als je kijkt het verschil tussen de verkiezingen van Obama in 2008 en 2012... daar zie je hoe dirty politics zijn geworden. En je ziet ook, de macht van de sociale media is in die vier jaar exponentieel toegenomen. En je ziet hoe die sociale media uh, de werking van de democratie helemaal in vraag stellen. Obama is door het slijk moeten gaan, heeft zich dingen moeten laten welgevallen, heeft zelf ook gemeene trucjes uh, moeten, moeten beoefenen waar hij vier jaar geleden niet voor, uh, niet voor in de wieg gelegd was. Ik vind dat ongelooflijk. Je ziet hoe, en ook in Amerika, in Amerika zie je misschien nog het best van al, oh, hoe de angst om de volgende verkiezingen te, te verliezen verlammend werkt. En uh, het partijbelang wordt daardoor belangrijker dan het nationaal belang. Het is alleen maar van elkaar vliegen afpakken. Dit is vast een Vlaamse uitdrukking. Uh, het is ook een Nederlandse uitdrukking. Ja maar Wij, misschien... Wij doen dat hier ook. Jullie... Heel veel. En ja. je ziet het permanent. Ja. Je ziet het gewoon permanent. En ja. dat is ongelooflijk. Ja. De mensen die geacht worden het algemeen belang te dienen... zijn vooral bezig het eigen partijbelang te dienen. Ja. Omdat de dolgedraaide verkiezingsloica hen daartoe verplicht... Dus we gaan terug naar het moment dat jij dit bedenkt... tijdens de enorme Belgische regeringscrisis in ja. 2011, begin 2011. Ja. En uh, begint op te zetten die G1000. Daar hebben jullie een aantal maanden over gedaan... voordat uh, de bijeenkomst feitelijk plaatsvond. En waar dus duizend Belgen bij elkaar zouden komen... het werden er uiteindelijk ruim 700. Ja. Die echt kwamen, wat op zich een vrij normale... Uh, opkomst is. Precies, bij verkiezingen bijvoorbeeld ook. Bij verkiezingen een ja. hele goede opkomst ja. is, zelfs uh, redelijk goed. Uh, dus het, moet je het daarmee vergelijken? Uh, misschien wel. Misschien ja, wel. Ja. Mensen worden uitgenodigd om hun burgerplicht te gaan vervullen. Ja. Maar ik hoop wel, als er nog eens uh, zo'n burgertop komt, zoals de G1000... Ik hoop dat we door grotere naamsbekendheid, door grotere vertrouwdheid... dat we een hoger opkomstpercentage hebben. Ja. Voor veel mensen was het een sprong in het ongewisse. Ja, ze, uh... Maar je ziet wel hoe uh, de koudwatervrees is weggenomen. Ons werk moet je vergelijken met in 1800 gaan uitleggen... aan een, een landbouwer of een mijnwerker wat verkiezingen waren. Iets totaal onbekend. Ja. Iets totaal nieuws. Ja. En, dus en wat... een hele dag zaten dus al die mensen aan waanzinnig veel tafels ongelooflijk goed georganiseerd. Er waren gespreksleiders, er waren inleiders... die steeds uh, redelijk inleiden op het onderwerp. Ja. Ik las in jullie eindrapport dat de kritiek bijvoorbeeld van de internationale waarnemers was... dat ze de, uh, de deskundigen die de inleidingen deden... enigszins te veel uit een bepaalde politieke hoek vonden. Dat jullie wat dat betreft toch iets te veel... misschien nog een soort linkstempel erop hadden gezet. Ik was daar niet helemaal mee eens met die nee? kritiek. Nee. Nee, ik hmm. denk. We hadden gewoon de grootste experten uit, het vak, uit hun vakgebied gevraagd. Hmm. En. Uh, maar in. in want juist, uh, de, want dat wilden jullie dus juist niet, ja. laten we zeggen. Een nee. onderontje tussen eensgestemden. Eens juist niet. Verre van. Het, het moest juist heel erg ja. worden van mensen die. uit allerlei andere achtergronden en andere opvattingen. eindelijk eens met elkaar in gesprek zouden gaan. Ja. Aan het eind van de dag was ja. je heel ontroerd. Ja, dat was ik. Het was het resultaat van een jaar lang ontzettend hard werken. En de aanbevelingen van die dag met die honderden en honderden burgers... zijn dit najaar verder uitgewerkt. We noemden het intern de G32. 32 burgers zijn aan de slag gegaan met de conclusies van de G1000. Die hebben elkaar meer dan één dag gezien. Die hebben elkaar drie weekends lang gezien. In verschillende Vlaams parlement, het Waals parlement en in federale, federale instellingen. En die kregen ook telkens experten te verstouwen hebben we wel op dat moment ook bewust een aantal mensen... Uh, of be, zeg maar wat meer figuren uit de verschillende diverse lagen... van het politieke spectrum uitgenodigd. Maar uh, ik was buitengewoon onder indruk te zien... hoezeer burgers willen en kunnen meepraten over het algemeen belang. Het idee dat de burger alleen maar een irrationele reaguurder is, klopt gewoon niet. Ik versta de reaguurders. Als je maar eens om de vier jaar mag gaan stemmen, dan, wat rest er je dan nog anders dan wat uh, qua, je tweets, uh, qua je tweets en, en boze stukken op, uh, ja. op Facebook. Dus het was een heel indrukwekkend proces, zou je kunnen ja. zeggen. Is, is het ook indrukwekkend qua inhoud? Ik vind dat het resultaat uh, rijk was. Ik vond dat de aanbevelingen, de slot aanbevelingen van de G2 naar erg genuanceerd waren. Erg genuanceerd. Ik zelf had een aantal van die aanbevelingen graag nog wat technischer gezien. Maar daar zie je, wij waren een vrijwilligersorganisatie. Als Want uiteindelijk kwamen ze dus tot, zijn ze gaan trechteren. Hè? Ze zijn ja. vanuit al die enorme ja. grote onderwerpen die er waren, waar iedereen op die ene dag over had gesproken, zijn ze uiteindelijk. Uh, uitgekomen op het onderwerp werk en ja. werkloosheid. Ja. Eigenlijk het onderwerp wat de meeste mensen raakt. Ja. En uh, zijn uiteindelijk met aanbevelingen gekomen. Ja. Die... Een twintigtal aanbevelingen? Waarvan de belangrijkste is nivelleren. Of niet de belangrijkste. Ja, dat is misschien een rare Nederlandse term, die discussie heb ik een beetje gemist, vrees ik. Ja, dat komt omdat het bij ons zo'n ongelooflijk uh, ding werd, inderdaad. Wat Natuurlijk mij opviel... bij onze, in, in, in onze politieke werkelijkheid. Ja. De, uh, want de, zo zou je het zelf niet willen noemen wat er uitgekomen is? Wat mij opviel is, uh, zowel op de G1000 als tijdens de G32... hoe opvallend egalitair er wordt gedacht. Ja. Het Franse revolutieideaal van de egaliteit... heeft wel degelijk wortel geschoten in de geesten van, van Belgische burgers. En daar vind je iets anders dan nivelleren? Dat vind ik iets anders dan nivelleren. Ja. Men, men pleitte niet voor een gelijkschakeling van alle salarissen of wat dan ook. Men pleitte wel voor een verhaal van gelijke kansen. Waarbij, ik vond het heel erg opvallend, waarbij men niet eenduidig uh, het arbeidersperspectief verdedigt of het ondernemersperspectief, uh, maar zeer genuanceerd. Hoe kon het ook anders? Van de 32 staat er drie ondernemers bij. Een aantal arbeiders, een aantal zelfstandigen, een aantal werklozen. Dus als je zo'n divers panel van mensen op de been brengt en je laat hen lang met elkaar praten, en het heeft er ook gestopt. Ze hebben ongelooflijk heftig met elkaar gediscussieerd, maar dan zie je wel dat er toch uh, hele genuanceerde uitspraken uit naar voren komen. Dus wat dat betreft was ik wel tevreden met die, met die output. Waar ik zelf mijn ruimte voor verbetering had gezien, was het beschikbaar stellen van uh, informatiepakketten aan die deelnemers. Ik vond dat die aanbevelingen nog een stuk technischer hadden kunnen zijn, en die de mensen op voorhand strakker gebriefd waren geweest over het onderwerp. Uh, dat gebeurt in het buitenland, in Engeland of in Canada bijvoorbeeld, is dat, is dat gebeurd, of in IJsland, waarbij burgers die uitgeloot waren van zo'n model, effectief uh, informatiepakketten, uh, neutrale informatiepakketten, thuis kregen. Soms zelfs iemand kregen die informatiepakketten kwamen toelichten thuis. Wij waren... En dat was uniek in Europa. Wij waren een burgerinitiatief. Wij werkten enkel met vrijwilligers en ook enkel met vrijwillige giften. Trouwens, onze laatste gifte, dat moet ik nu toch ook zeggen, ja. kwam van het Nederlands Ministerie van Binnenlandse Zaken. Oh ja. Het Nederlands Ministerie van Binnenlandse Zaken vond ons experiment zo interessant dat ze ons hebben willen steunen in het beschikbaar stellen van onze resultaten. De, de publicatie die er nu is. En wij willen ook graag, wij, wij gaan meewerken aan een studiedag over hoe kan je dit in Nederland mogelijk maken. Er wordt ook in Nederland gezocht, eh, ook opnieuw vanuit burgers, zelfs van... Eh, vanuit uit de literaire hoek, het zijn de twee mensen uit de literaire hoek die ermee bezig zijn. Men is aan het kijken om in Nederland de G1000 te organiseren. Dat klinkt hier een beetje als een supermarktketen, maar ja, het is dus de dat... G, niet de C. Precies. En <laughs> uh... de C1000 is ook enorm klein aan het worden, dus ook okay. steeds opgekocht. Enzo, ja. Kijk, <laughs> en. Uh... En in geen enkel ander land heeft de G-1000 zoveel belangstelling gekregen als in Nederland. De Nationale Ombudsman in Nederland had er enorm veel interesse voor. De voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, Rinojkan, heeft mij toen uitgenodigd. De Gerdie Verbeet, de toenmalige parlementsvoorzitter, voorzitter van de Tweede Kamer... heeft in haar boek over democratische innovatie enorm de loftrompijs afgesteld. Wat grappig, Dat want we begonnen ons gesprek over het enorme defetisme in Nederland... Ja. Het gebrek aan burgers in, in Nederland... vergeleken ook bij andere landen, ja. die algemene sfeer... en dan die enorme belangstelling hiervoor, juist uit Nederland. Wel, misschien mag de, de G1000 inspirerend werken. Het is ook geweldig. Ik stond, de G1000 had op een bepaald moment meer dan 3000 donateurs... 12.000 sympathisanten en een netwerk van 800 vrijwilligers. Dus het idee dat er een politieke apathie zou zijn geloof ik niet. En dat is ook volkomen gelogen straft. Politieke apathie misschien wel in uh, partijtrouw... lid worden van een politieke partij. Dat is lager dan ooit, historisch laag. Maar dat betekent niet dat mensen zich niet meer betrokken voelen bij de toekomstige inrichting van hun samenleving. En het, en het feit dat dat gewoon per definitie natuurlijk trage processen zijn. Ja. Hè? Want het is traag. Jullie hebben er ook heel lang over gedaan. Eerst heb je er heel lang over gedaan om het gewoon voor elkaar te krijgen. Omdat je al die giften moest krijgen... Ja. Jij zelf uh, heel actief. Ik heb uh, meer fundraising gedaan dan ik ooit voor mogelijk ja. had. Tupperwareavondjes. Tupperware, met tupperware uh, avonden, met, met, met potentiële met, donateurs. Met grote zakenmannen die wellicht geld erin wilden stoppen. Of Zaken wat lui, wat andere maar ook Mensen uit de vakbond, mensen uit ja. het vrouwenwerk, jongerenorganisaties. Uh, ik ben werkelijk overal gaan spreken en ik vond het wel fijn. Ik heb echt het gevoel dat ik alle uithoeken van België heb gezien nu. Het was heel boeiend, enorm veel interessante mensen leren kennen. Totaal verschillende, totaal verschillende hoeken, echt heel, heel spannend. Ja. Hoe, hoe vaak heb je nu dit voorrecht om zoveel verschillende lagen van een samenleving te mogen gaan zien? Uh, maar het was wel arbeidsintensief. Als je weet dat de Canadese overheid heeft ooit een gelijkaardig initiatief heeft gedaan... en daar ging toen meer dan 5 miljoen Amerikaanse dollar overheidsgeld in. Wij hadden een half miljoen euro... Dus een tiende daarvan nodig, zonder enige steun van de federale overheid. Waarvan al heel veel mensen heel kritisch zeiden, waarom hebben ze een godsnaam zoveel geld nodig? Ja. Mensen vonden dat al heel veel. 450.000 450. euro. Dat was 450.000 euro, maar aan de ene kant wordt er perfectie verwacht, en de andere kant mag het, mag het niets kosten. Je, jij zei net, het was perfect georganiseerd, dat is het resultaat van die grote inspanningen. Ik denk dat het logistiek onwaarschijnlijk goed georganiseerd was. Mensen uit alle hoeken van het land uh, bijheengebracht, uh, het heeft hen geen frank gekost, dus hebben kosten en, en verplaatsing gekregen. Uh... Wat er alleen nogal logistiek nodig was om in een zaal van 4000 vierkante meter video op te hangen, stemapparatuur bijeen te brengen, ja. meer dan honderd uh, tafelgespreksleiders bijeen te brengen. Het was een reusachtige uh, organisatie. Ja. Als solitaire schrijver stond ik ineens aan het hoofd van een enorme organisatie met geweldige mensen, met een ongelooflijk team van, uh, ik denk even van echt een dreamteam, uh, van mensen die elkaar niet kenden uit bedrijfswereld, uit cultuur uh, uit uh, mediawereld enzovoort, die aan dit hebben hebben meegewerkt. Het was zeer hard werken. Ik heb er slapeloze nachten aan gehad. Ik heb er enorm veel stress aan gehad. Maar achteraf beschouwd heb ik mij geen seconde beklaagd... Nee. dat ik dit heb gerealiseerd. En het was, uh, omdat zij, dat zei ik net... Het is, een, het is per definitie eigenlijk een traag proces. Uh -huh. Dus ook wat er daarna kwam, was eigenlijk traag. Heel veel mensen zeiden, ja, en, en nu? En, en nu? Wat komt ja. er dan nu? Het heeft toch een jaar geduurd... voordat ja. jullie uiteindelijk met dit eindrapport zijn ja. gekomen? Ja. Dat was en toen, lang, hè? En toen we naar buiten kwamen, met het eindrapport. Het was de bedoeling dat het een paar maanden. Het was slow politics. Zijn. Het is wel een beetje slower geworden dan verwacht. Omdat we <laughs> van. Ja, ja, onze nationale loterij heeft door drie ja. keer toe onze centen niet gegeven. Dus we hebben het moeten een paar maanden uitstellen. Mm -hmm. Maar als je aan slow politics doet. Congo schrijven was ook slow journalism. En uh, wie traag is, is altijd op tijd. En. Uh, ja, misschien was dit ook wel een afsluitend. Dus, nou, het maar... is ook een enorm slow form of journalism. Maar dus het... Drie uur lang praat. Wel, Dat is het ook. Ja. Dat is het ook. En het is ook zinvol. Ja. Want toen wij met onze aanbeveling naar buiten kwamen, was het onderwerp werk en werkloosheid actueler dan ooit. Ja. Het was het moment dat de begroting, eh, begrotingsgesprekken volop bezig waren. En dat Fort Genk, een van de grootste autofabrieken van België, aan het sluiten waren, meer dan 10.000 mensen verloren hun job. Ja. Dus wie eh, als slow politics doet. Eh, werkt wel over essentiële themata. En het is belangrijk om los te komen van de waan van de dag. Een aantal uitdagingen strekken nu eenmaal verder... dan de volgende verkiezingen of de volgende tweet. En, en, en wat je dus eigenlijk zegt is... daar zijn heel veel mensen gewoon heel gevoelig voor. En, en, en, en die willen dat heel, eigenlijk best heel graag. Absoluut. En die zitten helemaal niet te wachten op die enorme snelle bevrediging... ala wat er nu um, allemaal gebeurt om in ons te normale keren, tempo. Om terug te keren naar wat uh, koningin Beatrix zei... Ze heeft gelijk, er is behoefte aan nieuw vertrouwen... en een van de beste manieren om het vertrouwen te herstellen... is burgers uit te nodigen bij beraadslagingen over beleid. Want het wantrouwen zit niet alleen aan de kant van de burgers... jegens de politiek, maar ook aan de kant van de politiek... jegens de burgers. Politici zijn bang van hun burgers... omdat ze zich zo populistisch gedragen... Ik snap die angst als je een aantal van die uh, gedragingen, massale gedragingen ziet. Maar uh, ik denk dat het van belang is om vormen te vinden om het krioel en het gewoel van de massa opnieuw te kanaliseren. En vroeger gebeurde dat via het sociaal-economisch overleg, via de vakbonden, via de werkgeversfederaties, enzovoort. Maar al die inspraakorganen zijn veel van hun pluimen verloren. Toen ik met Rinoj Kaan ging spreken, zei hij ook dat het sociaal-economisch overleg niet meer was zoals vroeger. Mm. Uh, het samen rond de tafel zitten van werkgevers en werknemers... was moeilijker geworden dan ooit. Dus ik denk inderdaad wel dat het enorm... en dat blijkt ook uit alle onderzoeken... het is enorm... Uh, versterkend voor het vertrouwen wanneer je processen van deliberatieve democratie organiseert. Burgers beseffen plotseling de complexiteit waarmee politici geconfronteerd worden. Dus het gemakkelijke politiek bashen is dan een beetje over. En politici beseffen ook dat burgers bereid zijn constructief mee na te denken aan concrete oplossingen... Uh, waar de samenleving zich voor gesteld ziet. En dus die adviezen die er uiteindelijk uitgekomen zijn met die G G32, die zijn gegeven aan... Aan, aan politici, aan, aan bewindslui. enorme veel politici die er zijn in België. Ja, we hebben zeven, die... zeven parlementsvoorzitters. <laughs> die hebben het allemaal gekregen. Precies. Daar heb je tenminste nog eens ja. een publiek in België. Is dat wat dunnetjes, Maar goed, dat is inderdaad... dan. Een... En dan? En u? Maar ik vind... Wat, en nu? De, heeft, verder, nu? de G1000 heeft twee uh, uitkomsten voor mij. De concrete resultaten, de concrete aanbevelingen en dan de methode. Ja. En wat mij betreft is die methode misschien wel belangrijker dan die resultaten. Ja. En ik hoor ook in toenemende mate politici die zeggen van... jullie hebben een experiment op ware grootte gedaan... wat door de media met argus ogen werd gevolgd. En wij hebben gezien dat burgers er in staat zijn. We willen het in de praktijk brengen. De voorzitter van het Duitsstalige parlement heeft gezegd... van: ik wil een DG100 organiseren, een Duits door Prachtige 100, om 100 burgers bijeen te brengen... en te praten uh, over de toekomst van de Duitsstalige gemeenschap in België. Ja. De nieuwe voorzitter van de liberale Vlaamse partij, zoals was pas aan zet, heeft gezegd van, ik wil op die manier omgaan met de 65.000 leden van mijn partij. Dat vind ik interessant. Ja. Uh, in het Vlaams parlement heeft men er een kwartier over gedebatteerd, wat veel is... En, uh, Belangrijker nog is dat de nationale parlements- en senaatsvoorzitters bij hebben gepleit om dit structureel te verankeren in de werking van de Belgische democratie. Dat zijn mooie woorden, die kosten niet duur. En ik denk dat het nog lang zal duren vooraleer het zover is. Ik ben op dit ogenblik een boek aan het schrijven over democratische innovatie. Frisse democratie. Frisse democratie, dat is de werktitel. En ik wil daar een pleidooi houden voor een democratisch bestel wat naast verkiezingen ook lotingen honoreert als een... Een zinnige vorm van inspraak. Ik denk dat de weg nog zeer lang is. Het is voor mij een strijd vergelijkbaar met de strijd voor het algemeen stemrecht. Mensen vroegen toen om stemrecht, vandaag vragen ze om spreekrecht. En het zal nog een eindje duren voordat dat werkelijk geïmplementeerd is. Ik schat het op een strijd van een dertigtal jaar. Uh, maar wij hebben met de G1000 belangrijke stappen gezet in België. En jij gaat er zelf ook mee door... Ik ga ermee door, de organisatie blijft bestaan. We willen nieuwe projecten organiseren. Maar ik was de afgelopen jaren naast woordvoerder ook algemeen coördinator. En uh, samen met de collega hoofdfundraising. Dat was wel een beetje. Erg veel pistolees op de plank, zeg maar. Het was erg, erg veel. Het team is heel sterk geworden. Op dit ogenblik zijn we ingebed bij een stichting... die rond duurzaamheid en participatie werkt. Dus daar zitten we goed. We zijn nu aan het zoeken om, die, om dat burgerinitiatief te verankeren... in een permanent platform voor democratische innovatie. Mijn eigen operationele functie gaat hopelijk een stuk minder intens worden. Want ik, ik wil wel eens een boek gaan schrijven. Dat mag je een schrijver nooit euvel duiden dat hij dat wil. Een ander boek dan de frisse democratie. Ik ben ook nog met andere dingen bezig. Maar ja. dus organisatie blijft bestaan. En ik blijf er natuurlijk van nabij bij betrokken. Ja. ja, want ergens tijdens dit gesprek zei je... Ik wil maar één ding en dat is... Een paar zinnige teksten schrijven. Een paar zinnige teksten schrijven. Wel, ik wil nu en over u dit... nog een paar bij. Wel, ik heb, ja. ik heb uh, zes jaar aan Congo gewerkt en er is één hopelijk zinnige tekst uitgekomen, namelijk het boek Congo. Mm -hmm. Ik heb twee jaar aan democratie gewerkt, weliswaar in de openbaarheid. Congo gebeurde in de beslotenheid van het onderzoek. Ja. Ik heb in de openbaarheid aan een demo grootschalig democratisch experiment gewerkt. Ja. En uh, die research wil ik nu uh, gaan verwoorden, vertalen in een boek. Ik heb zoveel mogen bijleren, ik heb zoveel geweldige mensen mogen uh, spreken en interviewen. Ik heb heel veel mogen reizen voor dit project. En, ik, en je uh, hebt heel veel mensen geïnspireerd. Dat hoop ik. Maar dat is toch zo? Dat kan je toch eigenlijk best rustig zo stellen? Waarom? Nou, gewoon door het succes wat het heeft gehad. Door... Ik, ik zag dit voor onze deelnemers van enorme grote betekenis. Voor sommige mensen was het een life-changing experience... om het in het schoon Vlaams te zeggen. Dat ontroert mij. Uiteraard. Als mensen... Die zich nooit uh, voor de publieke zaken interesseerde... die politiek een vies woord vinden, plotseling beseffen van: wacht eens, ik ben burger, ik ben de expert van mijn eigen leven. Ik heb ook iets te vertellen. En uh, er wordt met een, uh, met een sympathiek oor geluisterd op wat ik te zeggen heb. En er wordt mij uitgedaagd om mee te praten met andere burgers. Ja. Wat mij het meest van al ontroerd is, was op die dag in Brussel vorig jaar, toen jij was komen filmen, ook voor die VPRO-documentaire dat in die hele zaal aan die 85 tafels nergens ruzie was. Mensen hebben daar met de grootste mogelijke verschillen... een dag lang met elkaar gediscussieerd. Soms heftig, maar respectvol. En toegewijd. Tien uur aan een stuk. Mensen die zich doorgaans niet voor politiek organiseren. Die met een... Er is nergens ruzie geweest. En van de honderden mensen zijn er maar twee weggelopen... die het beu waren of die boos waren. Twee mensen die wegden. Dat is toch ongelooflijk? Dus dat geeft aan volgens mij dat er maten of vormen van uh, inspraak, overleg mogelijk zijn. En ik, voor mij is de essentie. de kern van democratie is niet de consensus. Het is het conflict. Maar betekent niet dat democratie uh, neerkomt op het vermijden of het oplossen van conflicten. Democratie komt neer op het leren omgaan met conflict. En dat zijn we vergeten. Geweldig, laatste woorden. We, we, we hadden het niet beter kunnen timen zo. Dank je wel, van Rijbroek. Ja, dit was het tweede marathon-interview met schrijver, archeoloog, historicus, Vlaming en wereldburger David van Rijbroek. Hij was in gesprek met Juke Veninga over de burger, democratie, agressie, dankbaarheid, Europa, Congo, verlies, populisme, missionarissen, optimisme en heel veel meer. Als u David van Rijbroek graag nog even wil terugspoelen en stilzetten, dan kan dat via vpro.nl. Daar kunt u het programma podcasten en terugluisteren. U kunt het interview ook gewoon ouder bestellen op CD. Maak dan 17,50 over op banknummer 444-600... ten name van de VPRO Public Service onder vermelding van... marathoninterview met de datum en of de naam van de geïnterviewde. David van Rijbroek in dit geval. Voor vanavond zijn we klaar, maar u heeft nog een aantal... marathoninterviews van ons te goed. Morgen kunt u luisteren naar Maarten Westerveen... die in gesprek gaat met de schrijver P.F. Tomese... 28 december naar Hans Simonsen, die de forensisch psycholoog Corine de Ruiter interviewt. Zaterdag 29 december is Chris Keijne aan de beurt. Hij spreekt met Judith Hertzberg. En we sluiten onze reeks af met Ellen van Dalen... die de minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans aan de tand gaat voelen. Alle avonden op Radio 1 tussen 8 en 11. Hartelijk dank voor het luisteren en tot morgen.